Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Vrees voor Amerikaanse inkijk in patiëntendossier. Tagrierplein in Cairo weer vol met betogers. En eerste gesprek Rutte met sociale partners. De Amerikaanse overheid kan op basis van antiterreurwetten... mogelijk toegang krijgen tot het elektronisch patiëntendossier. Dat zegt het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Het EPD is opgezet door een Amerikaans bedrijf. De zorgaanbieders eisen nu van dat bedrijf een verklaring... dat het EPD niet onder de Patriot Act valt. Anders wordt de opdracht ingetrokken. Met die act kan de VS een Amerikaans bedrijf dwingen... om gegevens af te staan.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 De Raad van State wijst op een uitspraak van het Hof in Luxemburg. Dat heeft bepaald dat van een vreemdeling niet mag worden verlangd... dat hij, zijn geloof, heimelijk beleidt om vervolging te voorkomen. In Rotterdam zijn gisteren drie terreurverdachten aangehouden. Ze stonden volgens het Openbaar Ministerie op het punt naar Syrië te reizen... om daar mee te doen met wat ze noemen de heilige oorlog daar. Bij huiszoekingen werden messen, een zwaard en een kruisboog in beslag genomen. Verder vond de politie afscheidsbrieven, gepakte rugzakken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 En daarnaast stond hij ook postzegels voor PTT Post. Jan Bons was 94 jaar. Bij een arrestatie vanochtend in een huis in Tilburg is een agent beschoten. De kogel werd tegengehouden door zo'n kogelwerend vest. Door de klap raakte hij licht gewond. Het is niet bekend wie op het agent schoot. Zes mensen die vanochtend in het huis waren, zijn aangehouden en worden verhoord. Er is een vuurwapen in beslag genomen. De politie ging met een arrestatieteam het huis binnen om een verdachte aan te houden. Hij zou eerder iemand hebben bedreigd met een vuurwapen. Staatssecretaris Dekker vindt het belangrijk dat de samenvattingen van het Eredivisievoetbal op een open net voor iedereen te zien blijven. Ook wil hij dat de uitzending op een goed tijdstip wordt uitgezonden. De staatssecretaris reageert op de overname van Eredivisie Live door het Amerikaanse tv-netwerk Fox. In de Mediawet is vastgelegd dat de samenvattingen op een open net te zien zijn. Ik ben niet van plan daar iets aan te veranderen, wat dus Dekker. Eerder vandaag zei NOS-directeur De Jong dat hij gaat proberen om de tv-rechten voor de NOS te behouden. Het weer vanavond in het binnenland. Kans op wat regen of natte sneeuw. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. En opnieuw kans op wat natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. In totaal 124 kilometer file. Op een aantal plekken rijdt het langzaam op de A1... tussen Hilversum en Amersfoort. De meeste files die vinden we bij Rotterdam. De langste die staat zelfs op de A13 de, de, van Den Haag naar de havenstad. Opvallende files vinden we op de a 7 verenveen richting de Afsluitdijk... voor knopend jouwe 2 kilometer door een ongeluk. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen Hoogvliet en Spijkenissen 2 kilometer. Daar is de ook dicht. Ook een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Klaver, Polder en Zwijndrecht 9 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum... tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum 9. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 11 kilometer.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 Een bank met ideeën. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Goedemiddag. Vannacht gaat de maximumsnelheid op de A2 naar 130 kilometer. Is dat nou verstandig of rampzalig? Straks een discussie. Nieuws uit de wereld van het brood. Door een uitvinding is brood namelijk langer houdbaar. En de polder poldert weer, maar eerst het laatste nieuws uit Syrië. Voor de tweede dag op rij ligt een groot deel van het internet- en telefoonverkeer in Syrië plat. Het vliegveld bij Damascus dat lijkt inmiddels wel weer open voor een groot deel van de in- en uitgaande vluchten. Gisteren lag dat vliegverkeer ook zo goed als plat na hevige gevechten rondom die luchthaven. Sander van Horen, onze correspondent, was vandaag bij de grens tussen Libanon en Syrië. Sander, daar heb je met mensen gesproken voor zover dat toegelaten werd. Uh, wat voor verhalen heb je daar gehoord? Dat uh, het in het centrum van Damascus nog rustig is, wel gespannen. En dat de buitenwijken die eigenlijk al de afgelopen maanden het toneel zijn van hevige strijd... dat die strijd daar zo mogelijk nu nog heviger is. Dat vliegtuigen daar bombardementen uitvoeren. En dat het eigenlijk een continu inferno is van explosies. Maar zeggen ze erbij dat zijn de buitenwijken die dus uh, altijd al uh, zwaar getroffen werden. En wat dat betreft uh, krijg ik de indruk van de verhalen die mensen vertellen... dat uh, het, uh, de strijd dus nog niet verder Damascus in is gegaan. Nee, maar duidt dit nou, hè, dat afsluiten van het internet... op het feit dat ze er geen pottenkijkers bij willen? Dat uh, heeft het alles weg van. En natuurlijk ook om het uh, communiceren voor de oppositie moeilijker te maken. Uh, er is natuurlijk wel communicatieapparatuur aan de oppositie geleverd. Uh, dat werd dan verstaan onder uh, uh, niet hulp uh, in de vorm van wapens, maar wel hulp. Dus ik ga ervan uit dat die oppositie uh, het mobiele telefoonverkeer in Syrië... niet nodig heeft om te communiceren. Maar het wordt in elk geval moeilijker op deze manier. En dat wijst erop dat er een groot offensief gaande is... Van de regering die dus probeert die buitenwijken waar de rebellen sterk zijn uh, extra hard te treffen. Uh, daar dus inderdaad het moeilijk te maken voor de oppositie om te communiceren. En dat zou er weer mee te maken kunnen hebben dat de laatste tijd die uh, rebellen natuurlijk wel heel erg oprukten richting de hoofdstad. Een belangrijke militaire basis die de uh, werd. De burgerluchthaven die dus uh, belegerd werd. Dat uh, lijkt me dus dus het scenario te zijn dat ze daar uiteindelijk Palaemparken wilden stellen en een soort groot offensief zijn begonnen. Maar als er een groot offensief is begonnen, dan zie je ook heel vaak dat mensen daarvoor vluchten. Zie je ook vluchtelingenstromen. Ja, en dat is het interessante. Nee, dat zag ik vandaag niet. Dan kun je misschien zeggen, ja, iedereen die wilde vluchten, die is al gevlucht. Maar dat is niet het beeld wat ik van Damascus had de laatste keer dat ik daar was, een paar weken geleden. Toen zag je dat in het centrum uh, heel veel mensen gewoon normaal door probeerden te leven. En je zou verwachten dat op het moment dat die strijd uh, echt lijkt te keren, dat die mensen proberen weg te komen. Bijvoorbeeld de Alawieten, de geloofsgroep waar de president uh, toe behoort. Die kunnen ook binnen Syrië natuurlijk op de vlucht slaan. Maar je zou dan verwachten dat je, wat je uh, van de zomer ook heel duidelijk zag... dat je ook toch vluchtelingen naar Libanon zou zien komen. Dat ligt immers uh, maar hemelsbreed drie uur rijden hier van, uh, vandaan, van Damaskus. Dus, uh, en die zagen we vandaag helemaal niet. Het was eigenlijk heel erg rustig op uh, uh, vandaag. En eigenlijk het normale verkeer vertellen mensen me daar... wat je op een vrijdag zou verwachten. Ja, maar dat is dus gek. Want waar duidt dat dan op? Dat zou erop kunnen duiden, nogmaals, dat uh, mensen intern op de vlucht staan. We hebben dat ook gezien, hè, dat mensen... Toen er zwaar gevochten werd in Homs, bijvoorbeeld, gingen ze naar familie en vrienden in Damaskus. En omgekeerd, dat mensen van Damaskus naar Homs vluchten. Dus interne vluchtelingenstromen zijn natuurlijk heel groot. Uh, meer dan een miljoen mensen intern op de vlucht zijn de schattingen van het Rode Kruis en de naties. We kunnen op dit moment niet weten of dat weer aan de gang is. Simpelweg omdat we niemand kunnen bereiken in Syrië. Heel af en toe, heel af en toe is er vandaag een filmpje naar buiten gekomen van demonstraties... Dat zijn kennelijk mensen die een satelliettelefoon hebben en die dat gebruiken om filmpjes online te zetten. Als dat inderdaad filmpjes zijn die vandaag gemaakt zijn. Want voor de rest is er geen enkel verkeer mogelijk met Syrië. Sander van Hoorn, dankjewel. Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden... willen de kwakkelende economie weer aan de praat zien te krijgen. Ze willen ook iets doen aan de oplopende werkloosheid. Hebben ze vandaag allemaal afgesproken in het torentje van premier Rutte. Het verslag is van Peter Blok. Er is werk aan de winkel, want de economie zit in een dip... is in het derde kwartaal flink gekrompen. De werkloosheid neemt toe, vooral onder jongeren en 55-plussers. Vooral de bouw heeft het zwaar, zegt werkgevers voor man Ik heb uitdrukkelijk gewezen op de panieksituatie in de bouw. Ik heb gezegd tegen de premier, zo kan het niet. Langer. Het kabinet begrijpt nu ook dat de tijd van mooie verhalen voorbij is. We hebben een economisch probleem in het land. En als we niet snel iets doen, dan, dan groeien we naar een veel groter probleem dan we nu hebben. Ontslagen, faillissementen, dat moet gestopt worden. Elke dag 50 mensen ontslagen, elke dag bedrijven failliet, doe iets. Dus ik heb dringend gevraagd dat naast een sociale agenda echt het acute probleem van de bouw nu aangepakt moet worden. FNV-voorzitter Heerts wil zoveel mogelijk mensen aan de slag houden. Er zijn zoveel ontslagen. Mensen hangt allemaal ontslag boven hun hoofd, terwijl het over werk moet gaan. En daar is, nu, daar is men ontvankelijk voor, maar we zijn er nog lang niet. Uh, WW-plannen, allemaal dat soort zaken, daar moeten we allemaal nog over praten. Maar als je niet praat, bereik je niks. Dus wij knokken voor werkgelegenheid. Minister Asje van Sociale Zaken die wil afspraken maken... en is daarbij bereid concessies te doen, als het maar geen extra geld kost. Het regeerakkoord bevat hele duidelijke financiële... Kaders. Die zijn voor mij heilig. Maar daarnaast bevat het een opdracht om met sociale partners die agenda te maken. En die opdracht betekent op het moment dat wij de financiële doelen halen... en er een goed voorstel ligt waar het draagvlak voor is in de samenleving... is het allemaal bespreekbaar. En dat heeft de premier ook uitgesproken. Over alles is te praten, zoals bijvoorbeeld de lengte en duur van de WW... Want rust in de polder is het allerbelangrijkste, vindt premier Rutte. Ik zie de meerwaarde van uh, het bereiken van zoveel mogelijk gemeenschappelijke inzichten <kacht> met uh, sociale partners. Omdat het helpt, als je met die grote hervormingen bezig bent en ook die grote ombuigingen, om daarbij een zo groot mogelijk draagvlak te hebben. Premier Rutte op zoek dus naar de polderoplossing. We gaan na half zes in gesprek met Dennis Wiersma. Dennis is van de FNV Jongeren en die hebben haast. Geen mooie sigarettenpakjes meer, maar afbeeldingen van zwarte longen. Kankerbestrijding wil dat graag. We gaan zo dadelijk horen wat de sigarettenfabrikant daarvan vindt. Tamara Bruggemans bij de ANWB. Veel files, vooral in de omgeving van Rotterdam. Ja, dat klopt nog steeds. Op de, en de langste die vinden we zelfs op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Een aantal opvallende files door ongelukken... die vinden we op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Muiderberg en Almerehaven 6 kilometer. Ook een aanrijding op de A7 Herenveen richting de Afsluitdeek... voor knooppunt Joure 3 kilometer. Daar is de ook dicht. A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer. Ook daar een ongeluk, dat is bij de Drechttunnel, De linkertunnelbuis is daar nu dicht. En op de A50 Arnhem richting Os ook nog veel vertraging... tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Australië zijn vanaf morgen sigaretten alleen nog maar te koop... in een afschrikwekkende verpakking. KWF Kankerbestrijding heeft al een model gemaakt... van hoe het Nederlandse pakje eruit zou kunnen gaan zien. Een uniform pakje, geen merksymbolen meer, geen uh, prachtige afbeeldingen... Uh, uh, bloemetjes, kleurtjes, maar een bruin-groen kleurtje uh, in het heel, van het hele pakje... met een foto als waarschuwing, uh, die duidelijk maken dat je te maken hebt... met een, met een ziekmakend, dodelijk product. Dan gaan we over verder praten met Willem-Jan Roelofs... van de stichting Sigarettenindustrie, de belangenbehartiger... van een groot deel van de sigarettenmerken in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Besloten. Ja, hoe denkt u erover? Sigaretten alleen nog maar verkopen? Net als in Australië, uh, zoals u net hoorde, in eigenlijk een neutraal pakje... maar met verschrikkelijke afbeeldingen erop. Nou, ik, ik, ik ben erop tegen, uh, maar dat had u waarschijnlijk niet anders gedacht. Nee, het was verrassend geweest als u ervoor was. Ik heb twee bezwaren, maar ik heb ook een, ik heb ook een alternatief. Dus... Nou, eerste bezwaren, dan het alternatief. Nou, het eerste, eerste bezwaar waar wij tegenaan lopen is dat, uh, dat dit soort stappen uh, eigenlijk ons uh, intellectueel eigendom aantast en ook onze merkenrechten. Ja. Uh, dan gaat het echt om grote bedragen. Uh, Australië wordt genoemd. Uh, daar is ook inderdaad door de rechter vastgesteld dat die in het geding zijn. En eh, voor zover ik de zaak daar ken, is het nog niet helemaal achter de rug, want er zijn ook nog wel een aantal andere procedures die lopen. Maar ze gaan morgen het wellicht, beginnen. Uh, op dat standpunt moet worden teruggekomen. Ja, maar ze gaan morgen beginnen. Maar goed, u, u had mij beloofd twee bezwaren. Dit was bezwaar 1, bezwaar 2. Ja, mijn, mijn tweede bezwaar is, en dat is misschien nog wat veel essentiëler, uh, dat ik zeer grote vraagtekens heb bij de effectiviteit. Het gaat er met name om, hoor ik, hoor ik roepen, dat het, uh, het roken onder jongeren zou moeten ontmoedigen. Uh, nou, wat ik dan wel heel vreemd vind is dat er geen enkel bewijs is dat ik ken dat die stelling ondersteunt. En Goed wat u? dat ook een beetje illustreert is dat de regering in Australië zelf dit gewoon afdoet met een soort experiment. Maar ja, je moet toch proberen die jongeren van het roken af te houden? Ja, dat ben ik met u eens. Ja, het en dat kost dat op, op een alternatief. Wat ons betreft zou je dat kunnen doen door in de sfeer van de leeftijdsgrens, die we nu hebben op 16 jaar, om die naar 18 te brengen. Maar dan ben je er toch nog niet. Ik bedoel, dan mag je toch nog ko uh, kopen op dat moment. En wat de regering wil uit volksgezondheid oogpunt, is om de jongeren helemaal niet aan het roken te krijgen. Nee, maar ik denk dat of wij denken dat als je dat doet door die leeftijdsgrens te verhogen en ook zorgt dat uh, daar waar de jongeren op dit moment als ze een overtreding plegen nog niet strafbaar zijn, en dat er ook bij betrekt en zorgt dat je met elkaar ook heel goed gaat handhaven... dan denken wij dat het een effectievere maatregel is... dan deze onbewezen stap met, uh, met dit soort generieke verpakkingen. Ja, maar aan de andere kant, um, de industrie biedt ook telkens weer uh, producten aan... die heel aantrekkelijk zijn voor uh, jongeren. Ze zijn hip, ze zijn qua smaak smaaksluiters aan bij de belevingswereld. Zou je daar dan niet mee moeten stoppen? Nou, ik denk dat dat anders ligt. Want je hebt nu al een leeftijdsgrens van 16 jaar... Het is uh, zo dat wij ons absoluut niet op die jongeren richten en wat je dus ziet ontwikkelen, dat is voor een categorie rokers die ouder zijn dan 18 en dat gewoon normaal mogen gebruiken. Kijk, onze stelling is ook dat wij uh, de jongeren willen ontzien en dat ze goed mogelijk vorm willen geven, maar dat de goed geïnformeerde consument, de volwassen informant, die moet gewoon dit legale product kunnen gebruiken en ook kunnen kopen. Ja, en als er nou toch wordt ingevoerd, hè, de manier waarop uh, KWF-kankerbestrijding uh, dat, dat wil... krijgen we dan ook net als in Australië allerlei procedures? U zult zich met hand in tand verzetten? als dat hier aan de orde is. Maar nogmaals, de effectiviteit, hè, dat moet je toch ook meewegen. Je doet iets om een bepaalde doelstelling te bereiken. Nou, als we het over deze verpakkingen hebben, en dat blijkt uit onderzoek wat, wat, wat, wat ik dan ook heb, uh, dan blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Trouwens, ook de, de, de overheid in dit geval, niet alleen minister Schippers, maar minister Klink, ook zij hebben nog eens uh, aangegeven dat het bewijs voor effectiviteit er eigenlijk niet is. Uh, Klink is al van een tijdje geleden, hè? we hebben nu Schippers inderdaad. Ja, en we hebben ook net weer een nieuwe staatssecretaris. Maar wij, waar mij om gaat is... Weeg nou ook die, die, die keerzijde van die medaille mee. In België hebben we ook van dat soort plaatjes uh, op de verpakking. Hè? Daar, daar, daar, daar worden ze al een tijdje op die manier uh, gedistribueerd. Nou, Dan zie je ook dat het aantal rokers daar niet echt daalt. De Universiteit van Maastricht, nog zo'n voorbeeld. Die hebben, ik denk ook een maand of twee geleden aangekondigd... dat geen enkel wetenschappelijk bewijs is aan te voeren... voor de stelling dat dit ertoe leidt dat met name jongeren gaan roken. Mijn stelling is dus... Probeer het nou op een effectieve manier te doen... Ik heb ook altijd begrepen dat, uh, dat de anti-rookorganisaties daar ook voor zijn. Dus laten we nou kijken of we eerst met die 18 jaar daar een goede aanzet voor kunnen geven. Dan ben ik ervan overtuigd dat uh, dat, dat inderdaad wel zo aan de dijk zet. Ja, heeft u daar al contact over gehad met, uh, met de minister of met de anti-rookorganisaties? Wij hebben, wij hebben uh, de minister in een brief aangereikt om, uh, om dit te overwegen. In de lijn van het regeerakkoord waar de leeftijdsgrens voor alcohol ook omhoog is gegaan. Ja, die is ook naast en ik he? heb begrepen dat het ook in het, uh, in het kabinet is besproken. En dat de minister binnenkort met een voorstel komt. Nou dat zou ik erg toejuichen, maar doe het met verstand. Uh, neem ook die strafbaarheidsstelling daarin mee. En zo ook vooral dat je dat goed afstemt met de mensen die dus in feite de zaak straks aan die consument moeten verkopen. En dat is de detailhandel. Ik begrijp het. Nou, de minister komt dus binnenkort met het voorstel... en u bent er al voor, voordat het voorstel op tafel ligt. Meneer Roelofs, ik dank u wel. Graag gedaan. Willem-Jan Roelofs was dat, van de Stichting Sigarettenindustrie. En dan gaan we naar de A2. 130 kilometer per uur, of niet? De A2 is in ieder geval verbreed, tot vijf rijstroken. Maar sindsdien mag er niet harder dan 100 kilometer per uur worden gereden. Maar vanaf vanavond mag er s'nachts en s'nachts ook al 130 worden gereden over de snelweg. Luister naar minister Schultz. Ik heb besloten dat uh, in de avonduren de snelheid omhoog kan naar 130 kilometer. Het kan gewoon binnen de veiligheidseisen, binnen de milieueisen... ...en daar uh, nou ja, was ook erg behoefte aan, dus uh, daarom voeren we dat nu ook in. De minister. Dan gaan we nu naar de wethouder. Pieter de Groene van Stichtse Vecht. Die wil dat dit graag zo snel mogelijk weer wordt teruggedraaid. Want u wil dag en nacht 100 kilometer per uur. Begrijp ik het goed, meneer de Groene? U heel goed. Dat zijn de gemaakte afspraken en daar willen we ons van houden. Ja, maar een weg en er mag er geen 130 worden gereden. Waarom niet? Nou, uh, uh, het is nog maar drie jaar geleden dat er besloten is... om tijdens de bouw van de A2 de weg te verbreden naar vijf rijstroken. De minister heeft toen zelf het voorstel gedaan aan de inwoners langs de A2... om de snelheid te verlagen van 120 naar 100 kilometer per uur. Yeah. Uh, inmiddels zijn we drie jaar verder en zegt zij van ja, er zit wat minder verkeer op de weg. De, de auto's zijn schoner. En dus kunnen we dan wel weer harder gaan rijden. en Notabene, 130 kilometer per uur. En u vindt het geen goed idee? Nee, het is geen goed idee. Nou, laat ik even aan iemand in vragen het verleden, die het wel een goed idee vindt. Uh, Ton Rox, die is namelijk van het uh, autoblad. Het nieuwe autoblad, moet ik zelfs zeggen. Octien, uh, goedemiddag. Waarom vindt u het wel een goed idee om 130 te rijden? Nou, omdat fantastisch fantastische weg is, waar je ook gemakkelijk een hogere snelheid kunt rijden. Kijk, les nummer 1 van de verkeerskunde is dat, dat je dat de weg moet uitstralen welke snelheid daar gepast is. En, en ja, daar ligt, het, er ligt natuurlijk een fantastische vijfbaansweg, een, een hoofdverkeersader. Ja, dan moet, moet je gewoon kunnen doorrijden. Ik bedoel, uh, uh, nu mag je 130 s'nachts, maar ik, ik vind dat het overdag ook gewoon moet kunnen. Ja, meneer De Groene, het nodigt uit om gewoon het gaspedaal diep in te drukken. Ja, dat, dat is ook zo. De weg is overigens niet aangelegd om hard te rijden. De weg is aangelegd om de doorstroming op deze zeer file gevoelige weg te uh, verbeteren. En dat is ook uitstekend gelukt. Ja, maar dan blijft die weg er liggen, meneer, meneer, meneer Rox. Want uh, als u nou even de argumenten van de wethouder op u laat inwerken. Uh, is een automobilist, bent u daar gevoelig voor? Nou, ik, ik, ik denk dat het uh, op, op dit moment zelfs gevaarlijk is. Ik, ik rij heel veel over die weg. En ik gevaarlijk zie dat... om honden te rijden? Ja, precies. Uh, want mensen, nou, die zetten de auto op de cruise control. Je ziet het, je, ik, ik zie het elke keer als ik rij. Ze gaan een e-mail doen op de telefoon of Twitter of, of dat soort dingen. En uh, ja, ze rijden tegen elkaar op. Ik kom elke week wel een paar auto's tegen die op de middenberm geparkeerd staan. En dan denk je, hoe kan je in vredesnaam op zo'n zo prachtige weg tegen elkaar oprijden? Maar ze zitten gewoon te suffen. Hè? Dus je, je moet zorgen dat er een snelheidsverschil mogelijk is tussen het verkeer onderling. En iedereen uh, zit zeg maar 100, of 102, 103, 104. En dat gaat allemaal veel te lang. Langzaam, ze letten niet op, ze dutten in slaap. En dat is gewoon gevaarlijk. Ik bedoel, als wegbeheerder moet je, moet je eraan bijdragen. dat mensen die op, op een weg rijden actieve bestuurders blijven. en niet uh, met allerlei andere dingen bezig gaan ja, zijn. Heeft, heeft u daar een beetje boodschap aan, meneer De Groen? Of zegt u van. nou ja, dat is een automobilist die een argument erbij zoekt? Uh, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Het is zo dat. Het, meneer heeft gelijk als hij zegt. het wegprofiel nodigt uit tot harder rijen. Maar het wegprofiel. En daar is het niet voor aangelegd. Het is aangelegd om de doorstroming te bevorderen. Dat is uitstekend gelukt. Daar zijn prima afspraken gemaakt drie jaar geleden met de bewoners van de Stichtse Vecht. En het kan niet zo zijn dat je dan drie jaar later zegt... nu ga, nou ligt die weg er en nu ga ik ineens veel harder rijden. Ja, want meneer Rox, uh, dat milieu, hè, dat hebben we natuurlijk ook nog. Ja, maar goed, dat milieu, dat, uh, daar moeten we natuurlijk allemaal heel goed voor zorgen. Maar de, uh, de uitstoot van allerlei uitlaatgassen die is belangrijk om, om blaag te gaan. We hebben alleen CO2 nog. Auto's zijn inderdaad uh, zuiniger. Uh, ik, ik denk ook dat men er ook weinig bij uh, gebaat is dat uh, auto's stilstaan. Dus die doorstroming helpt. Maar ik denk dat zeg maar, het meer gebruik van een auto, of die naar nou 100 of 120 rijdt, dat dat, uh, dat dat echt uh, uh, heel, heel, heel erg klein is. En uh, ja, je krijgt gewoon die alleen nog, maar, nog meer beter. Ja. Mensen gaan gewoon nog actief auto rijden. Want meneer De Groene, ondertussen is er wel voortschrijdend inzicht... ook op milieugebied, waardoor misschien die afspraken... van drie jaar geleden niet meer hoeven te gelden. Dat is ook een beetje nou, wat de minister zegt. Dat, dat zit wat anders in elkaar. We hebben in Nederland een fiscaal beleid gecreëerd om... Uh, zuinigere auto's te krijgen, dus ook A-klasse auto's. Dat heeft ons heel veel belastinginkomsten gekost. Ja, maar het gaat niet om de, de belastinginkomsten, het gaat erom nee, dat er minder nee, uitstoot is. Nee, maar doel de doelstelling was dat het leefklimaat beter zou worden. De leefomgeving moest omhoog. Brussel vroeg om beter. Dat we al heel ja, Maar even afgezien van Brussel enzovoort, de leefomgeving het is, is toch omhoog gegaan? Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, maar als je nu zegt, hey, joepie, we hebben een heleboel uh, A-klasse auto's gekregen, dat zijn over het algemeen de kleinere auto's. Ja. En vervolgens zeggen we, die auto's hoeven niet langzaam te rijden, die kunnen 130 rijden. En Iedereen die een eco-meter in zijn auto heeft, die, die kan aflezen wat het verschil is tussen het verbruik bij 100 km ah, per uur en het, het verbruik bij 130 km het... per uur. Klopt dat, meneer Rox, want u bent allemaal... van het autoblad. Ja, ik, er zal een heel kleine, uh, het verbruik zal ongetwijfeld een heel klein beetje omhoog gaan, uh, dat is duidelijk. Maar ja goed, dat, dat zijn zulke kleine hoeveelheden, en, en nee, maar, als, nee ja, dat zijn geen kleine om... hoeveelheden, dat zijn hele grote hoeveelheden, dat weet u best, als je met een kleine A-auto ineens in plaats van 100, 130 gaat rijden, dan stijgt dat heel fors en daarmee ook de uitstoot. Nee hoor, dat is absoluut niet heel fors, dat zijn echt, ik, ik heb al 25 jaar honderden van die auto's getest, dus dat zijn minimale verschillen, het gaat alleen maar om de constante snelheid. En, en dan zou het misschien van 1 op 16 uh, zou het naar 1 op 15 kunnen gaan. Maar goed, maar dat zijn hele kleine verschilletjes. Volgens mij komen nou, die we er niet uit, groot, nee? Volgens mij komen we er niet uit. Nou ja, feit is in ieder geval dat uh, vanaf uh, vannacht uh, van de minister... er 130 kilometer per uur mag worden gereden op uh, de A2. Ik dank u wel voor deze discussie. Pieter de Groen is van de Stichtse Vecht, de wethouder uh, Alda. En uh, meneer Rox, Tonrox, van het autoblad OCTEEN. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaan we het nog even hebben over brood. Brood dat niet een paar dagen, maar wel twee maanden goed blijft. Amerikaans bedrijf denkt daar namelijk een techniek voor te hebben. Zonder het brood vol te hoeven stoppen met chemicaliën... is het namelijk mogelijk om schimmel tegen te houden. Het brood wordt met microgolven behandeld. Dat vraagt om uitleg. Die gaan we vragen bij Jeroen Grandia van het Nederlands Bakkerijcentrum. Goedemiddag. Dag. Is het een goed idee? Um, voor mensen die van brood houden wat twee maanden oud is... is het misschien wel een goed idee... Nou, dat lijkt me een brood wat twee maanden oud is. Dat proeft zo oud, zou ik ja, maar precies. zeggen. Precies, want naast uh, dat je natuurlijk geen uh, micro uh, binnen wilt krijgen... Waar je ongezond, uh, die ongezond voor je zijn en waar je ziek van wordt... Uh, wil je natuurlijk ook gewoon brood eten, omdat het lekker is en smaakvol. En brood wat twee maanden oud is, dat, uh, ja, dat proeft oud. De smaak gaat weg, zegt u eigenlijk? Ja, de smaak wordt minder. Je krijgt echt zo'n uh, een beetje een, een, sloffe, een sloffe smaak aan, uh, aan oud brood. Een sloffe smaak, wat is dat dan? Ja, een beetje, een beetje muffig. Ruikt het ook zo dan? Uh, het, ruikt ook, het ruikt ook anders, het ruikt ook oud. En uh, ja, in je mond proeft het ook een beetje droog, korrelig aan. En dat, uh, dat brood is, uh, ja, dat, dat vind je ook niet lekker. Als u dat zo tegen mij vertelt, denk ik van waarom gaan we de vredesnaam aan beginnen? Nou, kijk, in Nederland is men gewend om het brood in, in de diepvries te bewaren. Ongeveer drie kwart van de Nederlanders bewaart gewoon zijn brood in de diepvries... en haalt elke dag gewoon een klein beetje uit. En dan is het ook helemaal niet nodig, maar met name in, uh, in Engeland in Amerika is men gewend om, uh, om broodtypes te kopen die lang houdbaar zijn. En dan, dan ligt dat gewoon twee weken in de keuken en dan nemen ze elke dag één of twee sneetjes eruit. En daar is het goed voor, voor dat soort landen? Ja, nou daar is uh, dat, dat houdbare brood heel erg in en daar kan ik me voorstellen dat ze het nog langer houdbaar willen maken. Dus eigenlijk is het niet voor ons bestemd, maar voor de Amerikaanse en voor de Engelse markt? Ja, ik denk dat het daar ook veel meer zal aanslaan dan, dan hier in Nederland. En gaat dat niet veranderen onder invloed van dit soort uitvinding? Uh, dat weet ik niet. Ik bedoel, de hele smaak hier is, is daar ook niet op gericht. Dus ik denk niet dat je, uh, dat je een trend krijgt dat men meer uh, langhoudbaar brood gaat, uh, gaat eten. Ik bedoel, op dit moment wordt ongeveer 2% van het brood hier is langhoudbaar. En de rest is, is dagvers. Dus ja, ik zie die trend nog niet echt veranderen. De smaakbeleving is vers. Mag ik het zo samenvatten? Ja, ja. Meneer Klandia, uh, dan weten we weer waar we aan toe zijn. Een mooie uitvinding, maar niet voor Nederland. Ja. Ik dank u wel. Ja, oké, okay, dag meneer. De Tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus... en dus besparen. Vraag uw Tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl.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 Als het aan het kabinet ligt, krijgen flexwerkers voortaan minimumloon. Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen om ook mensen zonder arbeidsovereenkomst onder het minimumloon te laten vallen. In het trageerakkoord staat dat flexwerkers een betere bescherming verdienen. En minister Asscher van Sociale Zaken ziet in dit wetsvoorstel een belangrijke eerste stap om hun positie te verbeteren en misbruik van flexwerk tegen te gaan.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 Met een wisselend beeld, soms wat bewolking, vaak ook opklaringen... en er valt een enkele bui, met name in de kustgebieden... en in de loop van de nacht zal dat zich met name gaan richten... op de noordelijke helft van het land. In het zuidoosten blijft het droog, kan een misbank ontstaan... en koelt het af tot mintweet, gaat dus licht vriezen. En ook in het binnenland zal de temperatuur rond... of net iets onder het vriespunt uitkomen. Alleen in het kustgebieden een graad of twee. Deze temperatuurverdeling kan wel lokaal voor wat gladheid zorgen... met name op bruggen en viaducten. De normale wegen hebben daar gewoon nog geen last van. Dan morgen... Temperaturen oplopend naar 4 tot 6 graden. 4 in het oosten, 6 in het westen. Er vallen winterse buien in de kustgebieden. En die breiden zich geleidelijk verder uit het binnenland in. Alleen in het zuidoosten blijft het droger, is af en toe zon. En dan kan er later op de dag bij de buien ook onweer optreden. Zondag dan op de meeste plaatsen weer droog weer. Van tijd tot tijd zon, weinig verandering in temperatuur. Maandag is het kil, koud, schraal, zo u wilt. Met vrij veel bewolking en later op de dag neerslag. Dat begint misschien als natte sneeuw in het oosten van het land. Later gaat het waarschijnlijk wel over in regen. En dinsdag hebben we dan bewolking, wat regen en een graad of zes op de thermometers. AMB ah, verkeersinformatie. 42 files. En dat is normaal voor een vrijdagmiddag. De meeste files vinden we bij Rotterdam. Files die eruit springen, die vinden we op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Muidenberg en Almerehaven 6 kilometer door een ongeluk. Ook een aanrijding op de A7 Herenveen richting de Afsluitdijk. Voor Knopend 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor de randweg Dordrecht 9 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Knopendjouwen. Knooppunt Ridderkerk 5 kilometer door een ongeluk, daar is de rechte rijstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkem 6. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knopend Ewijk 11 kilometer. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja, ja dat scheelt nogal hè.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 Ja, nou is het Radio 1 Journaal. 2013, dat wordt een rampjaar. Volgens PVV-leider Wilders zijn de gevolgen van het kabinetsbeleid desastreus. Hij gaat daarom het land in om te laten zien wat de gevolgen zullen zijn. De partij wil zich zo meer laten zien en niet alleen maar roepen. Vandaag was Wilders daarom bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis in Numansdorp. Michiel Breesveld was er ook bij. Ik, ben Ik zal ze voortekenen: 80. Ik ben 94. <lacht> U bent 94. U bent 94. Echt waar? U ziet er de niet de uit als maanden. He? Ik heb begrepen dat hier zelfs iemand van 104 woont. Ja, dat woont. klopt. Dat klopt. Ongelooflijk. Ja, dat is, dat is de oudste wanneer een thuis. Ja. Meneer Wilders, dikke zoenen ja. voor u. Ja, geweldig toch? Dat zijn de mensen waar we het voor doen. Een vrouw van 94, moet je je voorstellen. Dus ja, ik heb de mensen gezegd dat ze gevraagd hoe het hier was. En ze vonden het geweldig hier. En ze vonden het ook goed dat we voor uh, dit soort verzorgingshuizen gaan knokken. En tegen die bezuiniging van het kabinet. En voor dit soort mensen doen we dat. Ik vind het fantastisch. Zo'n knappe man? Wat een knappe kerel. <laughs> ik vond hem op televisie al een hele leuke man hoor. Hij kwam altijd leuk over. Maar nu helemaal. Ik heb er geen woorden voor. Ik, mijn dag is helemaal goed. <laughs> die kan nergens meer mee verknald worden. <laughs> hij kwam natuurlijk ook met een politieke boodschap. Ja, hij maakt zich zorgen over de oudere zorg. Hij maakt zich zorgen, ja. En u? En ik ook. Waarom? Ja, ik hoop toch niet dat dat doorgaat, die gekke romplannen. Ja, het is zonde dat ik het zo uitdruk. Maar het is toch geen manier van doen voor de oude mensen. Leg eens uit. Je gaat toch... Nou, ik vind dat een trap nakrijgt. Wij hebben Nederland. Onze generatie heeft Nederland opgebouwd. In de schieten. Nee, dat gaan we, daar gaan we ook nog niet op. Welke is het. Mevrouw Agema, PVV-Kamerlid. Wat gebeurt hier? Uh, dit is uh, training, uh, hersentraining. En daarmee kijken ze uh, hoe ver uh, mensen zijn. Want hier zitten natuurlijk ook mensen met beginnende dementie. En ze testen hiermee uh, hoe goed het geheugen nog is. Is dit noodzakelijke zorg? Ja, dit is waanzinnig noodzakelijke zorg. Dit zijn de mensen die het meest ziek zijn. Dit zijn uh, de hoogbejaarden. Dit zijn de mensen die, uh, die heel veel zorg nodig hebben. Maar u bent hier om... Nederland duidelijk te maken dat dit soort zorg straks niet meer geboden wordt? Ja, uh, het is de bedoeling van het kabinet om uh, ervoor te zorgen... dat deze mensen met deze indicaties het verzorgingshuis niet meer inkomen. Dan moeten ze thuis blijven, maar ze schrappen ook uh, voor 90% de huishoudelijke zorg. Uh, er is zich een ramp aan het voltrekken waarvan we eigenlijk nog niet eens uh, zien hoe groot die is. Ja, we treffen hier nog een uh, gezellige huiskamer aan. Wat ja. zien we in de toekomst? Niets. Mensen thuis, verpieterd, zonder rollator, zonder huishoudelijke zorg. Het is gewoon klaar. Dan nou, meneer, de dames hebben zelfs dikke zoenen over voor Geert Wilders. Kunt u zich dat voorstellen? Ik ben hard horen. De heer Wilders kreeg zelfs dikke zoenen, is dat terecht? Ja, ja, natuurlijk. Ja, want het is de enige die nog een beetje voor de ouderen in de weer is. Geert Wilders gaat vooral het land in. Als er verkiezingen in aantocht zijn, zijn de campagnes weer begonnen? Nou, er zijn geen verkiezingen in aantocht. Wat mij betreft zijn er verkiezingen, Die zijn er niet. Maar bent u op campagne? Ja, kijk, 2013 wordt het grote rampjaar voor Nederland. Het kabinet heeft besloten om alle bezuinigingen... meer dan 50 miljoen volgend jaar door doorheen te jassen. En dat betekent dus ook voor de ouderen hier. En uh, 2013 wordt dat rampjaar. En daar gaan we ons met hand en tand tegen verzetten. Dat doen en u we. wilt laten zien wat dat gaat betekenen? Wij willen laten zien wat het gaat betekenen. Dat willen we voor de ouderen doen. Dat willen we voor de gehandicapten doen. Dat willen we doen met als er cellen worden gesloten... als de belastingen worden verhoogd. Al die maatregelen die het kabinet neemt op een onverantwoorde manier... die willen wij transparant maken. Laten zien wat het betekent voor de mensen. Zoals die ouderen hier die dadelijk thuis gaan verpieteren... en niet meer hier in een tehuis terecht kunnen... Uh, en daar gaan we voor het land in. Daar beginnen we mee. Het kabinet ontmaskeren en in 2013 zorgen dat we ze zo snel mogelijk naar huis kunnen sturen. Dat is mijn taak. En dat, dat die plannen door zouden gaan? Nou, dan zijn we nergens meer. Dan moeten ze ze maar een pil of een spuit geven. Zo komt het, daar komt het bijna op neer. En dan is het goed dat Geert Wilders voor u opkomt en dan is, ja. dan is het nog fijn dat de knappe man is ook. Ja, vindt de liefde. <laughs> En lieverd, Geert Wilders, u hoorde een bijdrage van onze Haagse verslaggever Michiel Breedveld. En dan dit weekend, het voetbal. Een topwedstrijd in de Eredivisie. Morgenavond koploper PSV speelt in Amsterdam tegen Ajax. En beide coaches die blikten vanmiddag alvast op die wedstrijd vooruit. Om het beginnen Ajax-trainer Frank de Boer. Hij is optimistisch.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 en de ervaring en de sluwheid van Dick Advocaat. Ja, dat staat buiten kijf natuurlijk. Uh, zoveel wedstrijden uh, heeft hij geleid en ja, die zal niet snel verrast worden. Frank de Boer was dat in gesprek met Martin Vriesema. Mertens noemde die Strootman van Bommel ook als belangrijke spelers bij PSV. Het is de vraag overigens of Mertens en van Bommel morgenavond mee kunnen doen tegen Ajax. Dat vertelt Dick Advocaat de trainer dus van PSV. Aan verslaggever Joep Schreuder. Ja, dat zijn vanmorgen twee twijfelgevallen. Dus we moeten eigenlijk morgen in de warme up kijken of we beide kunnen spelen.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 Dus nogmaals, dat is een wedstrijd wat niet mag gebeuren. Op dit niveau moet je ze scoren. Nou, misschien komt dan de spanning erbij. Daar hebben we het wel eens meer over gehad. De ene is wel daar geschikt voor een ander, en bij een andere club niet. Spanning is natuurlijk een heel vervelend gevoel. Over spanning gesproken, je verliest daarvoor van Jeppe, dan van Vitesse. Ja, je moet er niet drie op een rij gaan verliezen, hè? Dan is ook ja, dan kunnen er kunnen nog niet... wel een paar bij komen. Dan hebben jullie tenminste iets om over te schrijven en over te praten. Toch? vroeg Dick Advocaat aan Joep Schreuder, die geen antwoord meer gaf. De wedstrijd overigens begint morgen om kwart voor negen... natuurlijk te volgen, hier op deze zender in Langste Lijn. Al vanaf zeven uur s'avonds hier op Radio 1. En een van de mensen die verslag gaat doen is Andy Houtkamp... want die twittert nu al dat hij er zin in heeft. Nog. <lacht> Beat it, Billie Jean en Human Nature. Drie liedjes van Michael Jackson, die vrijwel iedereen kent... Heb hebben het nog niet eens over dat nummer Thriller dat het album zijn naam gaf. Dertig jaar geleden kwam het uit. Presentator Fernando Halman van radiozinde Phoenix was toen één jaar oud. Maar ook hij raakte volledig verkocht door de muziek van The King of Pop. Ja, dit is mijn studio in Amsterdam. Ik ben uh, nou, nu hobbyist. Er is geen grote wereldhit uitgekomen zoals bij Michael Jackson. Dus dan blijf je maar hobbyist. Dus uh, misschien kan hij zijn, zijn krachten naar beneden zetten en uh, zijn inspiratie. Je bent uh, presentator van een radioprogramma. Maar hoe vaak draai jij nog nummers van die uh, LP-thriller? Nou, ik moet zeggen, toen ik kwam te overlijden, uh, zet ik wel wat nummers van hem op. Dat was in 2009? Ja, 2009. En, en, en het, het bijzondere eraan is, zo nu en dan, dan vind ik een plaat en dan gooi ik zeg maar gewoon, dan maak ik altijd een, een referentie naar de sample van Michael Jackson. Wordt er veel geciteerd uit de muziek van die plaat Thriller door andere muzici? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar Jay Z. Het, het leuke ervan is, Jay-Z is een hele grote Michael Jackson-fan. Die, die, die refereert heel vaak terug naar Michael Jackson. Die zegt, MJ dit, MJ dat. Maar zelfs rappers zoals uh, Lil Wayne. Lil Wayne heeft een plaat met uh, Bruno Mars. Kijk, je stukje laten horen. grap aan dit nummer. Is, het gaat over jezelf aankijken in de spiegel. En Michael had daar dus een plaat op: Mad in the Mirror. En dan maakt gewoon Lil Wayne een referentie van. Uh, ik kijk naar mezelf in de spiegel. MJ heeft me dat aangeleerd. Die heeft me dat gezegd om te doen. Dus zo zie je dat zelfs zo'n bekende rapper als Lil Wayne. die met Bruno Mars een mega hit scoort met het nummer Mirror. alsnog een referentie maakt terug naar Michael Jackson. MJ taught me that. Here we are again. MJ taught me that. Ik zeg altijd, uh, de muzikale DNA van Michael Jackson... vloeit gewoon rijkelijk door de aderen van de hedendaagse artiesten. En één daarvan is ook Justin Timberlake. Ik gooi hem meteen erin. Je ziet zelfs uh, de danspasjes. I'm now. Right? Don't feel me, baby. It's just... Michael Jackson. Ja, duidelijk. Als je naar die videoclip kijkt van uh, de paard uh, Like a Love You van Justin Timberlake, dan zie je dat hij dus uh, zijn idool imiteert. Het is ook bijna plagiaat natuurlijk. Gewoon kun je nadoen en hopen dat je mee kunt liften op het succes. Ja, maar het gekke ervan is, uh, als, als we in de geschiedenis van muziek kijken, iedereen doet het. Ik vind het weer creatief. Als je dan iets pakt van iemand of leent, maar ook aangeven... ja, ik, het is een eerbetoon aan die persoon en, en ik ben een fan. Dus ik, ik, ik zou dat graag gewoon uh, op mijn manier tegenwoordig willen brengen. Wat is jouw favoriete nummer van dat album? Billie Jean. toen ik het nummer voor het eerst hoorde, ik wou hem zijn. Hij was zo uniek dat je dacht, wauw, je kan dansen, zingen en, en je bent gewoon een ster. Maar, uh, you know, those were good songs. I, I like those songs a lot, but... Especially, I like the new songs. Eén natuurlijk van Michael Jackson. De bijdrage was van Roel Pauw en die maakte die in de studio van Fernando Halman. Werkgevers en werknemers en de overheid die overleggen weer. De polder is terug, maar wel graag met meer aandacht voor de jongeren. Dat vindt FNV jong. Ik ga zo praten met Dennis Wiersma. En nu gaan we praten met uh, Tamara Bruggemans bij de ANWB. Hoe uh, staat het ervoor, Tamara? Um, in totaal 145 kilometer file. En ik heb nog even een waarschuwing voor het verkeer. Want in Noord-Brabant, Limburg en in het oosten van Gelderland... komt lokaal dicht de mist voor. Verder een ongeluk in Friesland op de A7... en de meeste files nog steeds bij Rotterdam. Opvallende files op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Muidenberg en Almerehaven 6 kilometer door een ongeluk. Dan de A7-Herenveen richting de Afsluitdijk. Tussen knooppunt Heerenveen en knooppunt Joure 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkleer, verkeer kan er langs over de vluchtstrook. A16 Breda richting Rotterdam. Voor de, brandweg, voor de randweg Dordrecht 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Ook nog een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 6. En nog een flinke vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en het knooppunt Ewijk. 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Nieuwe kabinet en de sociale partners die gaan weer polderen. Vanmiddag was er overleg in het torentje. En FNV-voorzitter Ton Heertz zei na de afloop dat het vertrouwen langzaam terugkeert. Herstel van de overleg-economie. Een aantal jaren is dat niet goed gegaan. Dat duurt. Dat is, dag bij dag bouwen we daaraan. Het is niet zo van de de polder is in een keer terug. Wij werken langzaam aan herstel van vertrouwen. En die verkennende gesprekken van kunnen we daar nu ook iets bereiken... dat is niet alleen vandaag, dat is ook morgen, de komende week en de komende maanden. En in de loop van volgend jaar zal dan blijken... wat er in de wetsvoorstellen voor de Kamer dan van terecht is gekomen. Dennis Wiersma is voorzitter van FNV Jong. Ja, meneer Wiersma, die polder moet langzaam indalen. Het vertrouwen komt langzaam, maar langzaam en heel langzaam. Is dat het juiste tempo wat u betreft? <lacht> nou, alleen al zoals u het uitspreekt... is. Het... Niet het juiste tempo. Kijk, natuurlijk, een moeten we, natuurlijk moeten we vertrouwen winnen. En dat, dat dat nu gebeurt, dat is ook al winst. Maar dat moet ook gewoon snel kunnen, vinden wij. De problemen wachten niet. Elke minuut die je verliest, kost banen. En we zijn blij met de eerste stap, maar we moeten nu wel koers houden. We hebben gewoon niet te veel tijd om van goede gesprekken te genieten. Het is nee. nu tijd voor de actielijst. Maar actie, betekent dat dat voor het eind van het jaar eigenlijk een akkoord moet, moet zijn? Nou, moet in, in 2013 moet er een akkoord uh, uh, liggen nou, dan uh, dan wat we, antwoord dan geeft. Dan hebben we 13 maanden nog de tijd. Nee, nee kijk, dan, dan heb je er in 2013 niks meer aan. Kijk, we hebben gezegd, je moet nu stappen zetten. Ja. Echt een stappenplan hebben wat ertoe leidt dat je met elkaar uh, oplossingen gaat bedenken. En niet vooruit gaat schuiven. Hè. Dat hebben we nu al een tijdje gezien. Daar zijn uh, wij wel klaar mee. Eh, dat zijn we gewoon zat. Eh, er zijn 9000 mensen die per maand hun baan verliezen. Veel mensen tot 25. Heel veel mensen ook tussen de 45 en 65. Eh, dat wordt niet minder als we niks doen. Nee, eh, maar wat moet er dan nu concreet afgesproken worden? Nou, wat wij belangrijk vinden is dat we komen tot een andere verdeling... Uh, tussen de mensen met de vaste contracten en mensen met flexcontacten, Die tijdelijke contacten, is voor mijn generatie... maar ook voor de mensen boven de 45 een groot probleem. Het zorgt ervoor dat je van de een op de andere dag je baan kwijt kan raken. Uh, je krijgt er eigenlijk geen bescherming. Je bouwt geen recht op scholing of ontwikkeling op. Terwijl nee. je daar juist het meest behoefte aan hebt nou, maar als dat, je die onzekerheid okay, hebt. Oké, maar dat probleem snap ik. Maar dat kan je toch niet met een pennenveegzak maar bijna zeggen, uh, uh, veranderen. Daar heb je toch ook de goodwill van bijvoorbeeld de werkgevers voor nodig. Absoluut, die heb je nodig. En daarom ben ik ook blij met die eerste stap die gezet is. Alleen moet er wel een urgentie in zitten... Uh, dat als je dit maanden laat duren... de problemen groter worden. Dat we daar niks van hebben. Er liggen twee handreikingen. Eén van het kabinet, Asscher heeft dat ook gezegd. Die zegt, nou, dit is ook niet in beton gegoten, dit regeerakkoord. Wientje zegt ondertussen de WW en het ontslagrecht. Dat is een grote afbreuk van, van werknemersrechten... waar de vakbeweging zich terecht tegen verzet. Daarvan zegt Wientje: nou, daar valt ook met ons over te praten. Hè, dat zijn een soort ballen die klagen. Worden ...die we nu moeten intrappen. Daar hebben we niet vijf, zes maanden voor nodig. Dat moeten we snel doen met ja. een actielijst. Dus die wacht ik graag af. Oké, okay, maar dan heeft u natuurlijk nog een ander probleem. Namelijk uh, de voorzitter. U hoorde hem net, heers van de, de FNV. Die heeft natuurlijk een periode, althans hij niet alleen persoonlijk... ...maar gewoon de hele vakbeweging, een periode achter de rug... ...waarin ze met elkaar de tent uitvochten. Dus echt uh, uh, sprake van een eenheid. Was dat niet de uh, afgelopen maanden? Uh, kijk, de, de beste coureurs die kunnen ook op lastige secuizen uh, winnen. Daarom worden ze juist goede coureurs. Ik heb dat vertrouwen zeker in, in Heerts. Uh, maar het gaspedaal is nog niet, ge, niet gevonden. Dat geef, ik u, uh, dat geef ik u gelijk in. Ja, maar er uh, zit iets anders achter mijn vraag. Namelijk, is er dan voldoende steun? Ik bedoel, hij kan er wel als goede coureur iets afspreken. Maar is er dan voldoende steun in de achterban? Nou ja, als ik mensen spreek... en ik spreek veel, uh, ook, ook ouderleden afgelopen dagen... want we hebben een initiatief gelanceerd, Nieuwe Top.nl... om eigenlijk te zeggen, er moet ook een nieuwe top komen. Het akkoord van Wassenaar was zaterdag 30 jaar geleden. Nou, misschien weet niet iedereen dat meer... maar dat was toen ook een hele lastige tijd. En toen kwamen werkgevers en werknemers eruit... die namen leiderschap en verantwoordelijkheid. Datzelfde willen wij nu weer zien. Maar die Nieuwe Top.nl uh, was ook om aan te geven... we hebben ook fris bloed nodig. Nieuwe, jonge mensen erbij. En dus zo kunnen mensen zich ook aanmelden... Ja, en die hebben mensen zijn nu massaal. mensen aangemeld, heb ik begrepen. Ja, 250 plek. mensen. Dat is echt heel veel. En die mensen gaan ook in de komende tijd massaal voor nieuwe oplossingen gaan, uh, kijken. Uh, en ook dat. Uh, niet, niet, niet op hun handen zitten, maar dat meteen in actie en praktijk brengen. We moeten nu dingen gaan doen. Uh, dat denken, dat heb ik nou wel gezien. Uh, nu is het tijd voor actie. En dat gaan wij zelf ook met die 250 jonge mensen uh, direct doen. Ja, in Rotterdam hebben ze een spreekwoord: geen woorden, maar daden. Volgens mij is dat Hanson, dat is het moderne daarvan. Ja. Meneer Wiersma, ik dank u wel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Is Freddy Van Tijn. Onder de titel Der Boom van de Hollandse banken schrijft de Financial Times Duitsland dat Nederlandse banken steeds meer klanten krijgen in Duitsland. Het is namelijk zo, legt de krant uit, er zijn niet zoveel Hollanders, oh. maar 17 miljoen. Dus vissen de drie grootste Nederlandse banken naar klanten bij de buren. ING bank ABN AMRO en de Rabobank krijgen er dagelijks honderden klanten in Duitsland bij. ING is al sinds eind jaren 90 actief in Duitsland... en heeft al meer dan 7,5 miljoen klanten daar. ABN AMRO en Rabobank zitten allebei veel korter. Toch heeft de ABN AMRO al 100.000 klanten... en de Rabo binnen een paar maanden 50.000. Omroep Zeeland meldt dat onderzoekers een afwijking hebben ontdekt... in het koelwatersysteem van de kernreactor in Petten. De reactor ligt al stil voor onderhoud. Volgens de eigenaar van de reactor daalde het waterniveau in het reactorbassin... Tijdens voorbereidingen om de onderzoeksreactor weer op te starten. Dat is niet gebruikelijk, had dus een woordvoerster. Het opstarten van de reactor is daarom uitgesteld. Leeuwarden zit bij de laatste drie kandidaten voor de titel culturele hoofdstad 2018. Leeuwarden Courant schrijft op de site dat de jury heeft bekendgemaakt in Den Haag... dat Den Haag en Utrecht zijn afgevallen. Andere kandidaten zijn overigens Eindhoven en Maastricht. Burgemeester Kronen reageerde bij Omroep Friesland. Tot gisteren was ik niet zo zenuwachtig, want dan werk je voor een goede presentatie. Maar die hadden we gisteren en daarna denk je, nou is het uit handen. dan nou moeten zij beslissen. En dan gaan allemaal varianten door je hoofd dat je het niet wordt, wel wordt, niet wordt. En wel wordt, gelukkig. Dus uh, ik ben helemaal opgelucht en uh, we gaan er tegenaan. Vert kronen was dat. Naast een, cult naast een hoofdstad in Nederland is ook Valletta op Malta in 2018 culturele hoofdstad. En de uiteindelijke beslissing valt volgend jaar. Veel kranten en sites schrijven dat het vertrek van Wesley Sneijder bij Inter onvermijdelijk lijkt. Sneijder vindt dat hij er te weinig voor krijgt om zijn lopende contract te verlengen. En sindsdien zit hij op de bank. Enige optie, zegt de voorzitter van Inter, is de transfermarkt. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazette dello Sport zou Paris Saint-Germain Sneijder graag willen hebben. De gemeente Amsterdam geeft al twee jaar geen nieuwjaarsreceptie meer. Te duur, vond burgemeester Van der Laan. Rotterdam en Utrecht doen dat nog wel, maar hebben de kosten flink omlaag gebracht. 10.000 euro in Rotterdam en toch nog 65.000 euro in Utrecht. In Den Haag kost de receptie ook komend jaar weer 125.000 euro. En burgemeester Van Aartsen vindt dat heel goed te verdedigen. Meldt Omroep West.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 Een tijdje hebben studenten aan de Universiteit van New York via de e-mail met alle ingeschreven studenten tegelijk kunnen chatten. En dat was niet de bedoeling. De universiteit had aan de studenten een mailtje gestuurd met een mededeling. Eén student beantwoordde het mailtje, maar drukte per ongeluk op alle beantwoorden... Het mailtje kwam zo terecht bij alle 40.000 studenten. En toen was de beer los. Want toen hadden al snel heel veel studenten door... dat je naar iedereen een mailtje kon sturen. Het universiteitsblad schrijft... daarmee hadden we een enorme macht gekregen. Even overwogen we om die verantwoordelijk te gebruiken. Maar toen deden we dat toch maar niet. Gevolg was een stroom van berichtjes, variërend van foto's van katten... tot de vraag, kan iemand me even een pen lenen? De mogelijkheid om de universiteitsmail op deze manier te gebruiken... is inmiddels afgesloten. Goed, dat het media -overzicht. Straks hebben we ook nog nieuws over flexwerkers. Zometeen van 7 tot 8, manjaren...